6 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Justitie kent de opdrachtgever voor de moord op Enstra. Amerikaanse militairen naar de Syrisch-Jordaanse grens en jeugdzorg Haaglanden onder verscherp toezicht. Een nauw contact van Willem Holleder heeft in 2004 de opdracht gegeven om vastgoedmagnaat Willem Enstra te liquideren. Dat heeft de Rus Abassov, volgens het Openbaar Ministerie de moordenaar van Enstra, vlak voor zijn dood in het geheim aan de politie toevertrouwd. Volgens Abassov kwam de opdracht van de Amsterdamse crimineel Donald G. Dat blijkt uit processen verbaal die de NOS in handen heeft. Abassov werd een jaar geleden in Polen aangehouden en een maand later aan Nederland uitgeleverd. Tijdens zijn verhoren in Nederland wilde hij niets zeggen. In maart overleed hij plotseling aan een hersenbloeding. Naar nu blijkt heeft hij vlak voor zijn dood... buiten de officiële verhoren om... wel met politiemensen en een officier van justitie gesproken. Donald G., die dus de opdrachtgever zou zijn voor de moord op Enstra... zit vast voor andere vergrijpen.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 De medisch specialisten zijn blij met de uitkomst van het onderzoek naar hun inkomen. Volgens de commissie Meurs blijkt dat hun inkomens in vergelijking met het buitenland hoog zijn, maar dat ze de afgelopen jaren met 20 procent zijn gedaald. Zelfstandige specialisten verdienen bruto gemiddeld ruim 200.000 euro per jaar. Daar blijft na aftrek van onder meer verzekeringen en pensioenen zo'n 180.000 euro van over.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 Oud-Europarlementariër Nel van Dijk gaat de verkiezingsnederlaag van GroenLinks onderzoeken. Ze volgt André van Es op, die zich vanmorgen terugtrok, omdat haar onafhankelijkheid ter discussie stond. Nel van Dijk was aanvankelijk lid van het Europees Parlement voor de Communistische Partij Nederland. een van de partijen waar GroenLinks uit voortkomt. Van Dijk onderzoekt waarom GroenLinks bij de verkiezingen vorige maand zes van de tien zetels verloor. Als gevolg daarvan zijn inmiddels fractievoorzitter Sap en het hele partijbestuur afgetreden.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 ANB ah, Verkeersinformatie. De files van de avondspits zijn alweer aardig op aan het lossen. De meeste van die files staan nog bij Rotterdam en Utrecht. Bij Amsterdam is er al helemaal geen avondspits meer. Op de A27 naar Almere, daar ging het mis. Bij Hilversum was een aanrijding. Er staat nu nog file tussen Knopend Lunette en Hilversum, 10 kilometer. Maar de weg is inmiddels weer vrij.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 Eerst dat nieuws over de zaak Enstra. Want de verdachte van de moord op de vastgoedhandelaar heeft vlak voor zijn dood uit de school geklapt over wie de opdracht voor de moord op Enstra gaf. Dat blijkt uit tot nu toe onbekende processen Verbaal die de NOS in handen heeft. Die opdrachtgever blijkt een goede bekende weer te zijn van Willem Holleder. Justitie-specialist Ilan Sluis. Ilan, uh, laten we even bij het begin beginnen. Die processen Verbaal, waarom kennen we die niet? Wat zijn dat voor stukken? Nou, het zijn verklaringen van een rust die vastzat op het politiebureau in Amsterdam... voor de moord op Enstra. Justitie ziet hem als de schutter uh, bij de moord. en uh, ja, Hij heeft verklaringen afgelegd tegenover een rechercheur en een officier van justitie. En Dat gaat dus over de opdrachtgever voor de moord op Enstra. Het pikante aan dit verhaal is, en daarom kennen we het ook nog niet... Is dat hij dat buiten de officiële verhoren om heeft gedaan. Uh, hij, hij heeft alleen gepraat op de luchtplaats van, de, van, de, van het politiebureau en in zijn cel... Um, en nou ja, hij deed dat omdat hij zijn eigen advocaat niet vertrouwde, zei hij. Um, nou ja, goed, en Hij heeft die verklaring gedaan in februari. En dat is eigenlijk een aantal weken voordat hij plotseling overleed... aan de gevolgen van een hersenbloeding. Ja, want als je kijkt naar die processen verbaal, wat, wat zegt hij dan tegen de politie? Nou, ik zal er het een en ander uit voorlezen. Hij zegt onder meer, ik maak me zorgen om mijn familie. Deze mannen kennen geen grenzen. Mijn familie is in gevaar als ik een verklaring afleg. En even verderop zegt hij, maar mijn advocaat wordt betaald... door diezelfde mensen. Als ik praat in zijn bijzijn, weten die mensen het ook direct. Dat is een van de redenen dat hij niet tijdens officiële verhoren... ook wilde verklaren. En weer iets later zegt hij, ken jij Donald G.? En de regisseur zegt dan, ja, die ken ik. En dan zegt hij, dan weet je waar ik over praat. Die heeft de opdracht gegeven. Dat is het letterlijke gesprek wat gevoerd is. En daarna volgen nog een heleboel details. En ja, de man, dat merk je wel in het verhaal, is erop uit om een deal te sluiten. Dat dus beseft die regisseur zich ook op een gegeven moment. En die zegt van, nou, ik wil verder met je praten. Maar dan alleen als de officier van justitie er ook bij is. En nou, die komt er op een later moment ook bij. Donald G., daar gaat het om. Wie is dat? Ja, dat is dus de man die genoemd als, wordt als opdrachtgever voor de moord op Enstra. Uh, volgens justitie is hij nauw contact van Willem Holleders. Zij werken samen. En we kennen hem ook bijvoorbeeld uit de liquidatiezaak van Stanley Hillers. Uh, hij was de man die een afspraak had met Hillers... Uh, toen, op dat, toen Hillers op dat moment vermoord werd op een parkeerplaats... onder toezicht oog van de politie. Uh, en hij zit momenteel vast. Hij is vorig jaar oktober aangehouden samen met uh, Hells Angel Harry S. Op verdenking van afpersen en witwassen. Dus ja, een bekende jongen uit het milieu. Hebben we een naam? De verklaringen van deze verdachte nog steeds... voor justitie van uh, de moord op Willem Enstra, die inmiddels dood is. Um, wat, wat, wat bewijst deze verklaring? Nou ja, de verklaring op zichzelf natuurlijk niet. Uh, het is wel voor het eerst dat er nu een naam van een opdrachtgever wordt genoemd. Deze Donald G. dus. Um, maar politie en justitie hebben bijvoorbeeld altijd gedacht... dat Holleder ook betrokken was bij die liquidatie op, uh, op Enstra. Hè. Het was een goede vriend van Enstra. En hij heeft uiteindelijk, uh, is uiteindelijk veroordeeld voor de afpersing van Enstra. Um, maar dit is in ieder geval een aanwijzing... dat mensen rondom Holleder uh, opdracht gaven voor die moord. Dus het zet justitie in een zoekrichting. Voor zover ze al niet die kant op dachten... Maar het verklaart natuurlijk niet echt iets, het bewijst niet echt iets. En die overleden verdachte, die zegt trouwens zelf... Hè, heeft hij destijds verklaard dat hij niet de schutter was. Justitie heeft hem daar wel van verdacht. Um, heeft justitie nog meer bewijs tegen deze Donald G., voor zover je weet? Uh, nou ja, het is, het is lastig om te zeggen wat ze allemaal aan technisch bewijs hebben. Ze hebben wel iets, we weten niet precies wat. Um, dus ja, dat is heel lastig om te zeggen. En dat maakt ook lastig om deze verklaring te interpreteren. En om uh, te zeggen of dit iets van bewijs is. Het kan natuurlijk wel een extra aanleiding zijn... om uh, iemand als verdachte aan te merken uiteindelijk. En een interessant aspect natuurlijk aan dit verhaal... is de rol van de advocaat van deze overleden Rus. Want hij zegt dus, ik wil met de politie praten alleen zonder mijn advocaat erbij. Want die vertrouw ik niet. Uh, heb jij... Die die advocaat om een reactie gevraagd op dit verhaal? Ja, we hebben hem vanmiddag natuurlijk even gebeld. Hij wordt nogal van wat beschuldigd... Hè, dat hij uh, zaken door zou spelen aan andere cliënten bijvoorbeeld. Uh, en hij zegt eigenlijk alleen maar één ding. Uh, deze verklaring doe ik af als uh, pertinente nonsens. En verder wil hij ons niet te woord staan. Nee, hij wil wel nog reageren op het moment dat er een rechtszaak is. Hij staat nog een andere verdachte bij in deze zaak. En dan zal hij na de uitleg geven, zegt hij. Ilan Sluis, we horen hier uh, ongetwijfeld dan meer over. Dankjewel voor dit moment. Een kort aardige vraag voor Willem Holleder... straks bij de College Tour Interviews. Theo Olof, een van de meest begaafde violisten die ons land heeft gekend is dood. Hij overleed gisteren op 88-jarige 88 leeftijd. Olaf wordt vaak in één adem genoemd met Herman Krebbers. Krebbers en Olaf waren onafscheidelijk op het podium... speelden tientallen jaren samen en waren boezemvrienden. Verslaggever Martijn van der Zanden ging langs... bij de inmiddels 89-jarige Krebbers. Ik kwam als kind eigenlijk al 12 of 13 jaar kwam ik naar Amsterdam. En toen kwam ik bij Oscar Bak. Olaf was al bij meneer Bak... Die had al les voordat ik kwam. En meneer Bak die heeft ons direct als duo gevormd eigenlijk. En daar is het gebeurd. Ik geloof dat we veertien jaar waren dat we al over het podium stonden. Ik denk in het koerhuis in Scheveningen... dat we daar meteen Bach hebben gespeeld. Ik denk toch dat de mensen voelden dat... we zijn toch twee volkomen verschillende naturen. En toch, als we samen waren... Dan... Ik wist soms helemaal niet als ik een opname hoorde of hij het was... omdat ik het was. Dan wist ik het helemaal niet meer. Dat was ongelooflijk. Dat was een samenwerking die onvergetelijk, onvergetelijk. Henk Balings was een hele grote componist. En die heeft een concert helemaal voor ons geschreven. En dat vergeet ik dus nooit meer. Dat Theo tegen mij zei... Herman, we moeten dit concert voor twee violen wel uit ons hoofd spelen. Nou, dat was wel... Wat ik zo in hem bewonderd heb, dat is zijn beheersing, euh, zijn kennis van het euh, klassieke en het hedendaagse duitse repertoire, zijn snelheid vanuit het hoofd te beneden. en daarnaast in zijn leven zijn enorme euh, kennis van schrijfboeken en alles. Dat was ongelooflijk, het was een... Een man met ongelooflijk veel kwaliteiten. Het was een alleskunde, maar dat mij verbaasd heeft... dat hij nooit heeft gecomponeerd. Dat zou ook iets voor hem zijn. Hij wist alles zo fantastisch te analyseren. Ook dus, ik heb het nu over de compositie. Hij kon dat helemaal zo ongelooflijk uit elkaar trekken als het ware, daar heb ik al een immense bewondering voor gehad. Ik werd gebeld door zijn lieve vrouw Noortje. Hij hoorde dat Noortje met mij sprak en toen heeft hij mij willen bespreken. Dat vond ik zo fantastisch, ja, dat ik toch op het laatste moment nog, misschien een dag voor zijn overlijden, dat ik hem nog aan de telefoon heb gehad. En dat ik zei, Theo, ik hoop dat het, ja, je, je weet niet meer wat je moet zeggen. Ik was eenmaal, ik was de weg kwijt. Kijk, laten we het zo stellen, in de artiestenwereld is het al uniek dat twee mensen met hetzelfde instrument, vanaf hun dertiende tot hun dood, bijna tot hun dood, met in ieder geval tot het ophouden, dat je dan samen bent. Dat is een mensenleeftijd op het podium. En dan is het dus uniek dat je van elkaar nog steeds hebt geleerd... en dat er nooit één vorm van oneenigheid is geweest. Dat is uniek. Herman Kreppers over het leven van zijn boezemvriend Theo Olof. Het dopingdossier over Lance Armstrong wordt groter en groter. Nu heeft ook zijn wegkapitein George Hinkepie bekend verboden middelen te hebben gebruikt. Het is 16.06, Wijnand Zwaan, bij de ANWB. De Fielers van de avondspits lossen nu vrij snel op. De meeste van die files staan nog rond Utrecht. Eentje die valt echt op, want er was een aanrijding op de A27 naar Almere bij Hilversum. Er staat nu nog file tussen knopen Lunetten en Beeldhoven, 7 kilometer. Maar de weg is inmiddels weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 -journaal, met Lucella Carrasso en Tim Overduik. De gespannen situatie in het Turk-Syrische grensgebied baart de internationale gemeenschap steeds meer zorgen. Volgens minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken noemt de herhaalde die noemt eh, de herhaalde beschietingen vanuit Syrië op Turkse doelen, zeer ernstig. De NAVO houdt al politiek overleg over de situatie... heeft zich uh, solidair verklaard met Turkije. Op het moment dat Turkije de militaire hulp van NAVO-bondgenoten inroept... lijkt daarmee dichterbij te komen. Hoewel Rosenthal wil er vooralsnog niet over speculeren. Die situatie is zorgelijk. En dat blijkt ook wel uh, wanneer je ziet dat de Veiligheidsraad... unaniem resolutie heeft aangenomen. Inclusief dus Rusland en uh, China. Waarbij de beschietingen vanuit Syrië zijn veroordeeld. Wat betekenen die beschietingen voor de NAVO? Want Turkije is ook een lid van de NAVO, net zoals Nederland het is. Turkije heeft de zaken ter kennis gebracht van de NAVO, bondgenoten. Daar is ook uh, gepraat over een en ander uh, in het kader van de politieke consultatie, zoals dat heet. Dat is het zogeheten artikel 4 van het NAVO-verdrag. En uh, verder heeft de uh, secretaris-generaal van de NAVO, uh, los van die... Uh, Bespreken die zijn geweest naar buiten gebracht... dat er zogeheten contingency planning eh, plaats heeft. Kunt u eens uitleggen wat dat betekent? Dat betekent dat eh, er eh, solidariteit vanuit de bondgenoten is uitgesproken... in de richting van eh, Turkije. Syrië is tot nu toe niet onder de indruk van de internationale afkeuring. Het is niet bij één beschieting gebleven. Het gaat nog steeds door. Komt het moment nou ook dichterbij dat NAVO-landen Turkije militair gaan bijstaan? U weet al bij voorbaat wat ik daarop zeg. Nee? Nou, nou, dan zeg ik dat u. We moeten niet gaan speculeren op als-dan situaties. Als de situatie verder escaleert... dan kan dus het moment dichterbij komen... dat uh, de militaire hulp van andere NAVO-landen wordt ingeroepen. Wat gaat Nederland doen? Stijgen er hier dan bijvoorbeeld de F-16's op? U praat weer in termen van als en wat er dan gebeurt. Ik ga er nu op dit ogenblik niet op in. Maar juist ik omdat zeg... de situatie daar steeds uh, uh, oploopt. Ik trek me verder nu op dit ogenblik terug op de mededeling. Beroep op Turkije is er gedaan tot terughoudendheid. Tegelijkertijd ook bondgenootschappelijke solidariteit in de richting van Turkije. Dat is het haakje eventueel in de richting van wat er wel eens een keer zou kunnen gebeuren. Maar daar, daar zinspelen we verder niet op. Maar als Turkije zijn beheerste optreden uh, niet meer kan volhouden... dan komt dat artikel 5, dat inroepen van militaire hulp, dus wel dichterbij. Ik ga er niet op speculeren op dit ogenblik. Al dus minister Roosentaal Wilco Booms sprak met hem. Kevin Strootman draagt vrijdag voor het eerst... de aanvoerdersband van het Nederlands voetbal-elftal. Oranje speelt in de Kuip een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra. Strootman is benoemd tot aanvoerder... omdat de eerste en ook de tweede aanvoerder, Snijder en Kuyt allebei niet zullen spelen. Bondscoach Louis Vergaal. Het gaat erom dat hij zowel binnen als buiten het veld... een voorbeeld zou kunnen zijn voor zijn medespelers...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 En dat is ook een overweging geweest uh, dat hij de aanvoerder zou moeten zijn. Ja, sommigen zeggen wel dat hij dat misschien binnen het veld wel te veel doet. Ja, daar kan ik niet op ingaan. In Die sommigen zijn dat... Uh, ja. uh, als ik dan zeg ik? Ja, maar daar kan ik ook niet op ingaan. Oh. Dat is een uh, open deur in trappen. Vind ik. Uh, Louis Vergaal, de bondscoach, in gesprek met Bert Maudrink. Hij maakte ook verder bekend dat hij met Klaas-Jan Huntelaar als spits zal gaan spelen. Meer sport. George Hinkepie is een toprenner al jaren. En nu is bekend geworden dat ook hij doping heeft gebruikt. Dat bekende de, Amerika van de Amerikaan vandaag op zijn eigen website via een verklaring. Gio Lippens. Goedenavond, Gio. Goedenavond. Ik moet eerlijk zeggen: toen ik het uh, net las, dacht ik, maar had hij niet al? bekend. Nee dus. Ja, eh, nou ja, niet, niet, niet voor ons. En niet in het openbaar. Hij heeft natuurlijk een getuigenis uh, geleverd tegen Lance Armstrong. Hè, dat bekende verhaal wat de afgelopen toer ineens naar buiten kwam. De oud-ploeggenoten van Lance Armstrong, de vrienden ook van Lance Armstrong, die tegen hem getuigd zouden hebben en zouden hebben verklaard dat er bij die ploeg van Lance Armstrong stelselmatig doping werd gebruikt. Uh, alleen Hinkepier reageerde toen in de toer op vragen over uh, die verklaring, die toen via een aantal kranten, hè, onder andere de Telegraaf, naar buiten kwam, reageerde die... Uh, daar geef ik geen commentaar op. Ik zeg daar op dit moment niks over. Maar uh, inmiddels heeft hij op zijn website heeft hij een uh, verklaring gedaan... Uh, met een mooie kop erboven, statement from George Hinkepi. En daarin uh, geeft hij toch wel toe dat hij uh, in die tijd uh, uh, stelselmatig doping gebruikt heeft. En uh, dat hij eigenlijk ook niet zonder kon. En het is toch een vrij ja, heldere, uh, maar tegelijkertijd ook wel emotionele verklaring van Hinkepi. Het, het komt niet helemaal onverwacht. Uh, want um, op ieder moment kan bij de UCI, de internationale wielrenunie... Kan uh, dat rapport binnenkomen van de USADA, dat Amerikaanse antidopinginstituut. Er is heel veel over te doen geweest de afgelopen maanden, maar uh, dat rapport, dat ligt er eindelijk. Het zou iets van duizend pagina's zijn en uh, ja, daarin zouden al die verklaringen staan. Dus ik denk eerlijk gezegd Beetje dat George hier gedacht heeft. Ja, dat hij gedacht heeft van weet je wat, laat ik nu maar gewoon naar al mijn fans, want die heeft hij, want het was een mooie renner, of het is een mooie renner eh, om naar te kijken. Maar laat ik nu maar even naar buiten toe eh, met een eigen verklaring komen, voordat straks ja, dat hele zaakje aan het rollen gaat en dat rapport in de openbaarheid komt. Eh, ja, en dan ligt alles op straat. En heeft hij het in die verklaring ook nog over Armstrong? Hij uh, heeft het niet met zoveel woorden over Armstrong, hoor. Hij heeft het gewoon over zijn eigen uh, situatie. Hij heeft het over zijn eigen doping gebruikt. Het woord Armstrong, uh, dat, uh, dat komt niet in die verklaring uh, voor. Het, het is een verklaring, moet je voorstellen, van nou ongeveer een A4'tje. En dat dan op een uh, website. Uh, hij heeft het vooral over zichzelf. En uh, dat, dat is natuurlijk ook wel, uh, ja, ik denk juridisch gezien misschien, wel het meest handige dat hij op dit moment kan doen. Om in elk geval uh, duidelijk te maken dat hij het zelf gedaan heeft. Maar ja, zelfs dat af, is uh, al een... Spat dat er vanaf dat het een A4'tje is waarbij hij zich ook juridisch indekt... tegen mogelijke consequenties die tegen hem hmm. kunnen worden genomen... of gaat het inderdaad ja, niet gebeuren? Ja. Ik, ik twijfel inderdaad of hij het zelf uh, op deze manier heeft opgesteld. Hoewel, wat ik al zeg, er spreekt toch ook wel wat emotie uit... en uh, wat spijt over die periode. Maar goed, ook dat kan natuurlijk ingegeven zijn door, uh, door juristen. Uh, ja. Maar oké, okay. La, laten we eerlijk zijn, het ziet er niet helemaal naar uit... dat hij het nou helemaal zelf zo, uh, zo geformuleerd heeft. Maar het staat er wel zo. En nu is hij dus eigenlijk de eerste die mogelijk in een serie van Renners... Uh, gaat vertellen over dopinggebruik en over dopinggebruik van Lens Armstrong. Ja. Naar buiten, hè? Want, want naar binnen, eh, richting dat JUSADA, richting dat onderzoek... Eh, heeft hij dat natuurlijk al, al eerder gedaan. Hij is in de tijd ook door die Jeff Nowitzki eh, gehoord. Eh, die, die onderzoeker die bezig was om te kijken van of er een criminele organisatie eh, eh, was. Eh, binnen, binnen die ploeg van Juris Postel, die ploeg van Lance Armstrong. Dus daar heeft hij natuurlijk ook al zijn verklaringen voor gedaan. En eh, laten we eerlijk zijn, hij is natuurlijk ook onder druk gezet... En, we kennen ook het verhaal dat de renners die getuigd hebben... tegen Armstrong, tegen US Postal, de, de organisatie daar... dat die mogelijk strafvermindering kunnen tegemoet zien. Ja, Hinkapie, 39 jaar, toch ook een man die zijn carrière achter zich heeft. En zeker, absoluut. Het is, het is absoluut een renner uh, waarvan je weet... Uh, dat het uh, ja, einde carrière zou uh, kunnen zijn, bijna einde carrière is... Dus uh, ja, dit, dit, dit komt eventjes op het einde van zijn loopbaan. En laten we eerlijk zijn, het was echt een, een, een renner van naam. Het was een meesterknecht, zoals je dat zo mooi noemt. Uh, die zelf ook nog hele mooie overwinningen heeft uh, geboekt. Ik kan me een prachtige etappe zegen in de Tour de France herinneren. Ja, de, die, die carrière wordt dan toch wel weer met terugwerkende kracht besmeurd. En komt het hard aan, denk je? Of is iedereen inmiddels murf van deze verhalen? In de wielerwereld. Ik denk niet dat iedereen echt murf is. Ik denk wel. Uh, en, en, en dat het heel hard aankomt. De mensen die... Het, het verhaal een beetje kennen... en die het verhaal vooral de afgelopen maanden... en de afgelopen jaren een beetje gevolgd hebben... die weten dat dit eraan zat te komen. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat de echte diehard fans dat die langzamerhand uh, wel uh, zich afvragen van... Wie ja, niet? wat moeten we nu nog geloven en wie niet in de tijd? En laten we heel simpel zijn, er wordt gewoon gezegd... en ik kan het niet bewijzen, want ik heb, ik heb de bewijzen niet veranderd... maar er wordt gewoon simpel gezegd... die hele generatie heeft aan de EPO gezeten... de toprenners uit die generatie. Dus uh, Hinkepie maakte er ook deel van uit. En hij is dan de eerste. Verwacht je nog meer renners die nu naar buiten zullen Nou, well, Er zijn er natuurlijk al een paar geweest. Hè. Hamilton heeft natuurlijk uh, dat boek uh, geschreven waarin hij die, uh, die praktijken echt uh, heel systematisch, heel, heel precies uit, uh, uit uh, de doeken doet. Uh, de anderen zullen zeker ook uh, volgen. Floyd Lenders heeft natuurlijk al meermalen wat geroepen. En straks als uiteindelijk dat rapport naar buiten komt, ja, dan staan die verklaringen ook gewoon zwart op wit. Het zijn verklaringen die onder Ede gedaan zijn. En dan, dan, dan, dan kunnen we echt lezen wat er allemaal gebeurd is. En wat er allemaal gezegd is. Meer dan duizend pagina's. Je hebt het alvast aangekondigd. Gio Lipus, 200 dankjewel. pagina's samenvatting, Tim. 200 Heel. pagina's no. samenvatting. Dat valt nog te doen. Ook genoeg. Dank je wel, Gio. En daarmee uh, komt een einde aan dit Radio 1-journaal voor deze avond. Wij gaan naar Joost Eertmans. Joost. Goedenavond, Wisselle hier uit Capelle aan de IJssel. Gaan wij de vraag beantwoorden: hoe haal je elk jaar 400 euro meer uit je werknemer als werkgever? Dat is natuurlijk interessant. Eh, nou, het kabinet heeft het antwoord vandaag gegeven door cadeautjes eh, te geven tegen het eh, ziekteverzuim. Geef ze een gratis cursus stoppen met roken. Of geef werknemers een dieetbegeleiding. En je zult zien hoe dat gaat helpen. Het is onderdeel van een plan van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken. Die vandaag de campagne met de pakkende titel Not eh, Duurzame Inzetbaarheid aftrapt. Nou, de Kom doet zijn naam eer aan vandaag, want ik vind het waanzin. We gaan toch geen cadeautjes geven voor een gezond leven. Ik hoop uw mening te gaan vernemen in avondspits. Bel en reageer op 0800 1121, de gratis lijn 0800 1121 of hashtag mee. Met hashtag gezond of hashtag WNL op Twitter. Cadeautjes geven voor een gezond leven. Dat is waanzin. 1121, Ik hoop dat u erbij bent in avondspits. We zijn er bij WNL dus zometeen. Eventjes nationaal van half zeven tot zo. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart. Die niet een route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken, maar ruimte opeisen.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 Justitie gaat ervan uit dat de Amsterdamse crimineel Donald G. de opdracht gaf voor de moord op Willem Enstra. Dat blijkt uit verbaal die de NOS in handen heeft. De naam van Donald G. is genoemd door een Rus die Enstra zou hebben vermoord. Volgens justitie is Donald G. een goede bekende van Willem Holleder. Een man die via Facebook had opgeroepen om te gaan rellen bij een Project X-feest in Arnhem... heeft een hogere straf gekregen dan het Openbaar Ministerie had geëist. De eis was 60 uur werkstraf. De verdachte kreeg twee weken, waarvan één voorwaardelijk. Oud-Europarlementariër Nel van Dijk gaat de verkiezingsnederlaag van GroenLinks onderzoeken. Nel van Dijk is de opvolger van André van Es. Zij trok zich vanmorgen terug omdat haar onafhankelijkheid ter discussie stond. En Amerika heeft militairen gestuurd naar Jordanië in het grensgebied met Syrië... om daar een militair hoofdkwartier op te zetten. Van daaruit kunnen opslagplaatsen voor chemische wapens in Syrië... beter in de gaten worden gehouden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gert Hiemstra. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt ook snel af. Overal kunnen ook een paar mistbanken ontstaan. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 5 graden dichtbij zee eh, tot dichtbij of rond het vriespunt in het binnenland. En op veel plaatsen ontstaat vorst aan de grond. En verder staat er een zwakke tot matig wind uit het zuidoosten. Morgen begint de dag mistig en koud, maar de zon breekt snel door. De temperatuur stijgt naar 14 tot 16 graden.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 Kortom, morgen nog mooi, daarna overgang naar een wisselvallig weertype. ADB-verkeersinformatie. De avondspits is alweer bijna voorbij. Er staan nog een paar niet al te lange files. Op de A4 hoogvliet richting Vlaardingen. Voorknopend Ketelplein, 4 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem. tussen Tussenknopend Maanderbroek en de afrit Oosterbeek 2. Daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. En de A27 van Utrecht naar Almere. tussen Tussenknopend Lunetten en Utrecht Noord, 6 kilometer. Dat is de nastreep van een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Cadeautjes geven voor een gezonder leven is waanzin. Beweeg mee met Avondspits, tot 7 uur gaat uw kopje onder in het gesprek van de dag. Bel WNL. 0800 1121. Gratis fruit, een visio laten inhuren of een gratis abonnement op de fitness. Het kabinet adviseert werkgevers om cadeautjes aan hun werknemers uit te gaan delen en daar miljarden mee te besparen. Gezonde werknemers werken namelijk meer en beter en blijven ook gezond. De zelf staatssecretaris De Krom heeft uitgerekend dat een daling van het ziekteverzuim met 1% het bedrijfsleven 2,6 miljard aan personeelskosten scheelt. Maar misschien moeten deze werkgevers gewoon eens wat meer aandacht aan hun personeel gaan schenken en kunnen we zieke werknemers die doktersadviezen in de wind slaan, bijvoorbeeld eens aanpakken. Gratis dit en gratis dat, dat is niet mijn oplossing. De krom zit ernaast, de krom zit krom. Cadeautjes geven voor een gezonde leven is waanzin. Bel WNL. 0800 dat is het nummer inderdaad en u kunt ook meedoen via Twitter en dat doet u met hashtag gezond, hashtag WNL. De campagne van de overheid heet dus sinds vandaag duurzame inzetbaarheid en u kunt reageren dat ik zeg het geven van cadeautjes. Dat is niet de manier om een gezond leven te krijgen, dat moet je toch vooral zelf doen. 0800 1121, bent u een werknemer en heeft u behoefte aan cadeautjes, bel me of zegt u gezond leven, dat doe ik graag zelf. Ik vind dat in ieder geval mijn persoontje ondergetekende. Ik zei de gek, vind dat dat niet moet. We gaan eens kijken. De eerste Twitteraar is, je, dacht ik, Ron van Heuven. En hij zegt: Eerdmans, het is wel een cadeau voor een werkende mens. En het zijn dingen dus voor je gezondheid. En de eerste beller dat is Mark Epping. En hij belt vanuit Eiberger. Goedenavond, Mark. Uh, goedenavond, Joris. Vertel. Ja, ik ben het inderdaad uh, gedeeltelijk mee eens. Uh, ik vind eigenlijk niet dat je uh, naar mensen moet uh, belonen met cadeautjes als ze ziek zijn. Of als ze niet ziek zijn geweest. Maar ik zou het eerder anders omdraaien door mensen te gaan straffen als ze wel vaak ziek zijn. Zou je, dat willen, zou je het willen omdraaien? Ja. ja. En hoe zou, je ze, ja. hoe zou je dat willen doen? Uh, nou, toch een kleine ja, straf te geven. Of uh, op het loon iets minder, uh, minder vakantiedagen of iets dergelijks. Dat zou allemaal niet mogelijk zijn, misschien. Maar mensen moeten het maar eens een keer voelen. Want ja. zeg maar, dat iemand meldt zich wel ziek als, uh, nou, als het gescheerd was, zeg maar. Oké. Okay tegenwoordig. Mark, het is een duidelijk punt. Je vindt het, dat er moet strenger worden. Strenger toezicht op ziekteverzuim. Vindt u dat ook? Bent u dat met Mark eens? Of zegt u nee, net als Paul de Krom. Cadeautjes uh, moeten kunnen voor een gezonder leven. Zometeen praat ik met Ronald Wouters. Hij is directeur van de, van de zeg maar Van de fitnessapparatuur en, en de, de fitnessbewegingcentra. Uh, fitness, uh, en daarna Lenneker, die wil ik ook aan de lijn hebben. Lenneker Vaandrager, zij is hoofddocent. Gezondheidszorg. Dus ik ben benieuwd wat zij ervan zeggen. In ieder geval ook leuke mensen spreken die ermee oneens. ...zoals Alexander uit Arnhem. Goedenavond. Ja, goedenavond Joost. Ja, ik ben uh, volledig oneens met je, met je stelling. Want uh, uh, uh, ja, mensen moeten wel uh, zelf zorgen voor uh, een goede, gezonde leven. Maar voor werkgever betekent, uh, uh, zoals je al zei, uh, uh, betere en hogere productiviteit van die werknemer. Ja. Uh, dus uiteindelijk is de werkgever die uh, daar ook baat uh, bij geeft. Dat klopt. En uh, ook uh, de, de gezondheidszorg uh, uh, zou dan even willen uh, omlaag kunnen. Dus uh, ik zie niet uh, dat als een uh, misgeslagen uh, uh, investering vanuit de werkgever. Jij zegt het voordat... Ik zou... ja. ja, sorry. Ja, ik zou zelf als werknemer ook niet uh, afwijzen, hoor. Oké, okay. jij, jij zegt het, het levert dus voordeel op, waar zeur je over. Ik zeg alleen, het is een stimulans de verkeerde kant op. We gaan cadeaus uitgeven. Ja, dan kan me dunkt als we overal mijn geld in blijven pompen. Dan zal er uiteindelijk wel een, een voordeel uitgehaald worden. Maar wat doet dat met de mentaliteit van werknemers? Ja, uh, goed. Uh, uh, uh, werknemer geeft ook uh, in bepaalde situaties... ook uh, uh, een respectabele auto van de zaak. en uh, betere stoel, een betere bureau. Uh, uh, uh, ook een betere ja. productiviteit van de Dus. Uh, uh, ja. Nou. Ik vind dat dit uh, niet, niet helemaal mis is. Jij vindt het goed als werkgevers zeggen, wij betalen die anti rookcursus uh, cursus voor jou. Uh, dat hoef je niet zelf te doen. Uh, ja, zeker, want dan, dan werk ik ook een paar uh, uh, uh, uurtjes op maandbasis meer. ja, ik niet rook. Het is helder, Alexander. dankjewel voor bellen. 0800 21. Wijnand zegt, Eerdmans eens, gezondheid is verantwoordelijkheid van een ieder en niet van de werkgever. En Joker de Jong zegt, weer eens met de stelling. Nou, ze schrikt er zelf van. Laat iedereen toch zelf zijn verantwoordelijkheid nemen. Door cadeaus minder ziek, dan ben je niet echt ziek. Kijk, dus ook nog even een puntje. 0800 21. Ik zeg, cadeautjes geven voor een gezonder leven, dat is waanzin. U kunt gaan bellen en ook meetwitteren. Ronald Wouters aan de lijn. Goedenavond, Ronald. Goedenavond, Ronald. Goedenavond. Ik, uh, ik begrijp dat, dat, uh, dat je fitnessgoer bent, althans directeur van de brancheorganisatie. En dat is een uh, erkende, erkende brancheorganisatie voor alle sport- en bewegingscentra. Dat zeg ik goed, hè? Ja, dat klopt. Er zijn ongeveer duizend fitnesscentra bij ons aangesloten in Nederland. Duizend. Kijk eens aan. Nou, dan uh, heb je enig zicht op de, op de situatie. Hel uh, helpt het cadeautjes gaan geven aan werknemers om, om ze maar gezonder te maken? Nou, je hebt het in stelling een cadeautje genoemd. Um, ik denk niet dat de staatssecretaris het een cadeautje noemt, maar meer een, een investering in een stukje gezondheid uh, van werknemer. En uh, ik, ik denk dat dat een gedeeld belang is uh, voor zowel werknemer als werkgever. Um, en daarnaast is het ook een maatschappelijk belang. Uh, we lezen dagelijks in de krant dat de zorgkosten in Nederland uh, de, de komende jaren alleen maar toenemen. Ja. Ja. Uh, gezonde levensstijl uh, is van belang en dat is een, een verantwoordelijkheid van, uh, van werknemer, van ja. mensen zelf, maar ook van de werkgever. Dus ik, uh, ik vind het een goed initiatief en een, uh, een prima uh, uitkomst van een rapport... waarin aangetoond is uh, dat investeren in gezondheid uh, ook direct geld oplevert. Ja, mij ik ja, dat was Capgemini, want die hebben er nog bij gezegd... los van die 2,6 miljard die het oplevert aan ziekteverzuim minder... Uh, gaan ze ook nog eens de productiviteit verhogen, hè, gezonde werknemers... waardoor het totaal uh, de balans doorslaat naar 6 miljard positief. Ja, niet niet nou, alleen... En... Ja. Er is nu een omrekening gemaakt wat het financieel betekent. Het is al jaren bekend dat uh, een gezonde leefstijl voor mensen zowel mentaal als fysiek heel veel oplevert. Uh, ja. En daarnaast nog uh, de, de sociale elementen die erbij komen. Hè. De binding, uh, wat het mensen geeft. Uh, mensen krijgen er uh, een stukje zelfvertrouwen van en steken goed in hun vel. Uh, en nu is dat omgerekend naar wat het ook financieel betekent. En dat is een goede zaak. Ja, maar kijk, zoals Joker mij volgens mij net twitter, die zegt... ja, op het moment dat je dus niet die cadeaus zou, ja, noem ik het cadeaus, oké, okay, die investeringen niet doet... Dan, dan blijven mensen dus ongezond. Dat, dat is toch vreemd? Nou, ik denk... Nee, het is, uh, kijk, er zijn 2 miljoen mensen in Nederland die bijvoorbeeld fitness doen. Uh, 5 miljoen mensen zijn aangesloten bij, uh, bij sportverenigingen. Dus er zijn al heel wat mensen in Nederland die, die sporten en bewegen. Maar er zijn ook nog veel meer mensen die dat niet doen. En ja. uh, ik denk dat er een, een aantal initiatieven uh, moeten komen om mensen op het juiste spoor te zetten. Ja. Um, want er zijn mensen die wellicht vandaag de dag nog niet denken aan sport en bewegen, omdat ze het nee. niet leuk vinden of geen tijd voor hebben. Um, maar met zo'n initiatief zet je mensen wel op het juiste spoor. Ja. En uh, vinden ze het heel prettig om uh, wellicht een groot deel daarvan zelf te betalen, omdat je uh, op het spoor uh, gezet bent. En het ontdekt hoe, hoe leuk sport en beweging voor je kan. Maar het, is ook een, het, is ook een, het zet jullie ook op het goede spoor. Want het zal jullie wel, wel goed uitkomen, denk ik. Hè? Jullie, jullie portemonnee loopt vol als dit, uh, als dit regel wordt. Dat, dat, dat werkgevers iedereen aan de fitness uh, gaat helpen. Nou, het gaat niet alleen om de fitness natuurlijk. Het gaat om uh, sport en beweging in het algemeen. Ja. Maar het mag duidelijk zijn dat onze centra gespecialiseerd zijn... om mensen niet alleen aan het bewegen te krijgen... maar ook goed te adviseren wat ze daar het beste in kunnen doen. Zodat bewegen ook goede resultaten oplevert. Uh, en je het ook leuk gaat vinden. Springen jullie al in uh, op deze ontwikkeling? Zijn je er, ben, je, zijn je, ben je er al mee bezig? Nou, via, via verschillende interventies. Hè. Er, er ligt ook een grote kans bij huisartsen om, om mensen op het juiste spoor te zetten... om ze door te verwijzen naar professionals. Uh, werkgevers zijn daar een, een belangrijke factor in. Hm. Zorgverzekeraars, uh, daar zijn wij mee in gesprek. Um, uh, en, en andere stakeholders om, om, om de Nederlanders die voornamelijk nog niet bewegen om uh, te zorgen dat ze een andere leefstijl aannemen. Ja. En verschillende interventies zijn daarin van belang. Oké, okay, Ronald Wouters, directeur van de brancheorganisatie FIT. Dank je zeer voor deelneming in, in deelname aan, moet ik zeggen. Avondspits, uh, hij is de fitnessman en hij is er wel mee eens met Paul de Krom, de staatssecretaris. Ik zeg, het uh, geven van cadeautjes voor een gezonde leven, dat is toch waanzin. 0800 1121, het cabaretduo duo Veldhuis en Kemper reageert uh, stoppen met roken... Stoppen met de rokencursus, anti-roken bedoelde, dus denk ik een cadeautje. Ken leukere cadeaus hoor, als het werkt dan werkt het hashtag WNL, hashtag gezond. En Paul Visser twittert mij, eh, avondspits, eh, toch heeft de Mer Merwede een redzaak verloren omdat ze een rookpauze verbood. Het FNV is pro-roken, zegt hij erbij. Marco van Grent zegt, We helemaal met je eens Joost, werken op zichzelf is gezond. Een gezonde leefstijl, daar kies je zelf voor. Geef gezonde werknemers dat cadeau. Pieter Hoogwerf uit Hillegom, goedenavond. Hey Joost. Goedemiddag met Pieter. Goedemiddag, ik, uh, Het grootste cadeau wat werkgevers aan werknemers kunnen geven... is gewoon een prettige werksfeer. Hé, hey, ja. En uh, ik denk dat uh, het fysieke uh, niet het grootste uh, aandeel heeft... in de, in de uh, ziektekosten, maar het, uh, het mentale. Mensen moeten gewoon een prettige werksfeer hebben... en goede vooruitzichten. ja. Je bedoelt mensen Hoe denk zijn. Jij dat ja. Nou, ik ben het er helemaal mee eens. Ik, ik wou die vraag stellen zo meteen aan de, aan de hoofddocenten, gezondheids- uh, en maatschappij. Want het gaat vaak niet om, om, om lichamelijke ziektes, maar om geestelijke ziekten, denk ik. Mensen voelen zich opgejaagd, mensen zijn gedemotiveerd. En ik denk dat dat nou net de bottleneck is bij het ziekteverzuim. Ja, en ongelukkig in de werk. Ja. Nee, dat los je dus niet op, zeg je, met een cursus anti-roken? Echt niet. Die mensen hebben juist een checkie nodig. Oké okay, Pieter, dankjewel voor het bellen. Ik kijk nog eens even op het tweede scherm. Maarten de Wit zegt daar, Eerdmans door werkgever betaalde fitness prima. Maar met een sportplicht, ook zo met stoppen met rokencursus. Maar als ze weer roken, een boete erop. Mark Westerdorp zegt, Eerdmans een gezond leven is noodzaak. Gezien stijgende zorgkosten als cadeautjes gezonde leven bevorderen. Hij vindt het prima. U kunt meedoen, cadeautjes geven voor een gezonde leven. Zoals Paul de Krom wilde de staatssecretaris, is waanzin. Benno van Zeil uit Gouda, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik denk dat het geven van cadeautjes hetzelfde is als bij ouders die echte aandacht vervangen door het geven van cadeautjes. Het werkt niet. En waar het om gaat is inderdaad dat je, uh, dat je een goede relatie hebt, dat, je, dat er echte aandacht is. En uh, dat kan soms betekenen dat de werkgever iets doet om jou te helpen. Ja. Dat kan ook betekenen dat de werkgever tegen je zegt, even niet aanstellen, er is niet echt iets aan Even aan je werk. Je ja. is ook een verplichting naar, naar de ja. collega's toe die ja. zich wel volledig inzetten. Ook, en wat ja. mensen ook moeten realiseren... op het moment dat je ziek bent, betekent het niet een vrije dag in je bed... dan heb je al nog een taak voor je werkgever... namelijk zorgen dat je snel weer beter bent. Je ja. krijgt gewoon doorbetaald... en het is je plicht naar je werkgever en je collega's. Benno, goed verhaal vind ik. Dank je wel voor, voor het reageren. Goud, Gonda, van, Gonda Duivenvoorde, goedenavond. Goedenavond. Um, nou, het is een heel grappig verhaal, want het is natuurlijk al eerder geprobeerd. We hebben uh, sportabonnementen als werkgevers mogen geven aan mensen. Een hele grote bedrijven hebben sportzalen ingericht. En wat was het effect? Degene die al sportte, nou die had een extra voordeel. Yeah. En je krijgt iemand aan het sporten. En laten we heel eerlijk zijn, als je werkgever bent en je zegt tegen een van je medewerkers... Oh jij rookt dat veel, je productiviteit is laag, laat ik jou een cursus geven. Wat is het eerste wat dan iemand zegt? Ah, dat bepaal ik volgens mij wel even zelf. Ja. Dus je hebt eigenlijk, je geeft, wat voor cadeautje geef je? Dat we het als werkgevers belastingvrij aan onze mensen mogen geven. Nou, volgens mij is er ook helemaal geen enkele drive om dat te doen. En als je dat dan zou willen, zou je moeten kijken waar werknemers echt al last van hebben. Dus wanneer gaat hun gezondheid opspelen, mensen die te dik worden. Wie heeft er dan eigenlijk last van, buiten die werkgever, de overheid. En denk gewoon aan de zorgverzekeraar. Ja. Die moet eigenlijk zich veel meer, gaan heb, veel meer gaan richten op preventie. En niet denken, oh joh, het jaar is weer om. Iemand switcht weer naar een nieuwe zorgverzekeraar. Ben ik ook weer van af. Ja. Laten die nou zijn handen ineens slaan. Ook weer waar. Hé, hey, Gonder, iemand, iemand zegt... Gooi die fritures in de prullenbak eh, op het, op, in de kantine. Oh, zeker. Dus twee dingen. Aandacht voor je mensen. Wat leeft er nou echt en wat speelt er nou echt? En kom niet met cadeautjes aan. Waardoor je ze weer meteen opschrijft van... joh, het ligt aan jou kantines uh, die inderdaad vol staan met weet ik van wat voor happen, ja. ook allemaal niet handig, maar denk eens aan werkdruk, denk gewoon eens ja, ja. aan uh, met elkaar in gesprek gaan, wat we net al hoorden, maar het is natuurlijk ook, ik vind het vooral de bemoeizucht van de overheid, ik vind alleen al de stelling, de cadeautjes, zo cadeautjes, werkgevers gaan ja. betalen, waarschijnlijk ja. hoeven ze er geen belasting over af te dragen, Laten we nou eerlijk zijn. Dat is toch geen cadeautje? Nee, één seconde, Dank je wel voor het bellen. Hartstikke goed dat je mening duidelijk geeft. Eh, cadeautjes noem ik het. En net eh, werd het vertaald als investering. Overigens nog eventjes over die, over die scheepsbouwer. Die eh, aan de, de Merwede. Dat is waar. Dat, dat krijg ik nu ook door. Wanneer werknemers bij de Nederlandse scheepsbouwer H IHC Merwede... buiten hun pauze een sigaretje roken... krijgen zij een boete... en lopen zij kans om hun winstuitkering te verliezen. Dan weet u het even. Eh, 100 euro gaat dat kosten. Dat is fors. Elias Krum zegt mij... Eerdmans iedereen drie extra vrije dagen ...en die verrekenen met drie, de drie eerste ziektedagen. Ik ben een werkgever. Nou, dan, dat lost denk ik wel op inderdaad, moet ik u zeggen. We gaan naar Lenneke. Lenneke Vaandrager. Zij is hoofddocent Gezondheid en Maatschappij aan de Universiteit van Wageningen. Goedenavond, Lenneke. Goedenavond. Hallo. Ik zeg, en met mij nu toch wel een behoorlijk aantal bellers... Veel werknemers zijn niet lichamelijk, maar ziek, maar juist meer geestelijk. En dan bedoel ik het, heb ik het over gedemotiveerde mensen, opgejaagd. Sommigen worden als vuil behandeld, eh, krijg ik mee. Eh, zit daar niet in dat aspect veel meer dan in het idee van meer gratis fruit uitdelen? Nou, ik denk dat het zeker is dat, uh, dat je vooral moet investeren in betrokkenheid. En motivatie van mensen. Eigenlijk vorige zeiden dat ook al. Dus een beetje de andere kant en dat je ook gezondheid niet te smal moet definiëren. Want ik denk als mensen lekker in hun vel zitten, hun werk goed doen... Uh, hm. dat ze dan vanzelf ook gaan kijken van... hé, hey, ik, uh, ik ben betrokken bij mijn werk en ik neem ook die verantwoordelijk om, uh, verantwoordelijkheid om daarom goed ja. voor mijn eigen gezondheid te zorgen. Ja, en af en toe is een complimentje. Gewoon eens een af, pluim. Inderdaad, Hè? af en toe is een complimentje. En we weten ook, uh, als je zelf uh, gewaardeerd wordt in je baan... En ook uh, een bijdrage kan leveren aan het eindproduct, dat dat meerwaarde heeft voor de gezondheid. Ja, Lenneke, wat vind jij van het idee van Paul de Krom om, om gratis uh, zaken neer te zetten als een dieetcursus, of een anti-rookcursus, of een, of, een, of een stuk fruit uh, gratis op het, op het bureau? Ik vind het op zich uh, een, een goed idee, alleen je moet heel goed kijken naar de behoeften van de individuele werknemers. Dus iedereen de fitnesszaal injagen of uh, overal fruitpanden neerzetten, dat is het niet. Hmm. Ik denk dat werknemers zelf heel goed kunnen aangeven wat ze nodig hebben. En dat kan ook op het terrein zijn van... Uh, nou, ik zou willen stoppen met roken of ik wil het gezonder eten. Maar dat kan ook zijn van ik wil iets leren om mijn baan beter te kunnen doen. Ja, natuurlijk. Maar stoppen met roken is toch echt geen verantwoordelijkheid van die werkgever, zeg? Moet... Nee, dat is die verantwoordelijkheid van die werknemer. Maar als die werknemer zelf aangeeft van uh, ik zou dat willen... Uh, en uh, in, in het kader van hoe kan ik mijn baan beter doen, hoe kan ik me gezonder voelen. En zegt nou ik zou graag willen stoppen, er zijn echt werknemers van. Dan, en, en de werkgever kan daar een steuntje in de rug bieden. Dan denk ik, waarom niet? Dat is no. prima. Nou, Lenneke blijf luisteren, want we gaan daar naar de bellers kijken... En, en luisteren en vooral kijken naar de Twitterars. Dan kun je zo op reageren als je wil. Matthijs van Oosten zegt mij, Joost, wat te doen met mensen die niet roken... en al jaren gezond sporten. Cadeautje met terugwerkende kracht soms. En uh, Hans uh, Mee Mekenkamp zegt, laat de overheid dan ook meer geld steken... in lichamelijke opvoeding op school en de sportclubs. Daar wordt al te veel op bezuidigd. Hashtag WNL, hashtag Eerdmans. U kunt meedoen, 0800 1121. Ik zeg, cadeautjes geven voor een gezonde leven. Dat is waanzin. U doet mee bij Avondspits nu op 0811 21. U komt blijven bij mij in de uitzending. Zoals Adriaan Visser uit Rotterdam. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ik ben het ermee oneens. Ik vind dat die staatssecretaris eigenlijk het wat meer wel moet nuanceren. Kijk, als ik op een sportschool ben en ik ben al wat ouder... dan zie ik heel veel jongeren die er dan wat druk mee bezig zijn. Maar ik mis de ouderen. Dus de oudere werknemer, die zou hier veel meer mee geholpen kunnen worden. En we weten dat bij hogere leeftijd de kosten voor de gezondheidszorg stijgen. Je zou dit ook als cadeautje, misschien moet je het niet zo noemen... ook aan mensen al die met pensioen zijn moeten gaan geven. Dat scheelt een heleboel. Dus ja, het wordt natuurlijk weer geprobeerd gepraat over het werkende deel van, de, van onze gemeenschap, maar ja. er zijn heel veel mensen die ook dit soort dingen nodig hebben om prikkel Jawel. om maar, in beweging te blijven Maar Adrian, de, de overheid ja. is toch geen IVECO, zo'n rcv man die voorkomt rijden en jou, jou wat fruit gaat geven dat is toch ook een beetje, dat is de waanzin die ik bedoel. Nou het gaat denk ik niet om fruit, het gaat om, om gewoon prikkels te hebben nou, om, om te bewegen en om iets aan je, aan je lijn te doen ik denk dat heel veel mensen, kijk de twintigers en de dertigers die weten dit allemaal wel die doen het al maar er is een hele generatie die hier niet bij opgevoed is. Waarbij ja. een sportschool, et cetera, volstrekt onbekend is. En soms ook te duur is. Ja, Misschien, Adriaan, moeten we Sieren nog eens bellen... en vragen of ze eens een mooi sportje maken voor de oudere, ongezonde, gepensioneerden? Ja. Daar hoor ik zelf niet bij, maar het is wel nee, nodig. Ik durf dat niet te zeggen, <laughs> Adriaan, ja, maar ik vind het leuk. Oké, dank je wel. Adriaan Visser, merci 081121 Cadeautjes geven voor een gezonder leven. Dat is waanzin. Niels Boer die zegt, hashtag uh, WNL, het is beter mensen een zetje in de rug te geven als ze het, het echt zelf willen, dan te wachten tot de problemen groter zijn. Dat kost ons meer. En Draakmuur Mug zegt mij, ongezond leven is een eigen keuze. Uh, Sport en ook, hoe ongezond ook, met al die blessures. Um, we gaan naar Corné, kom er een in Alkmaar. Hey. Hallo, hey, Corné. Corné. Nou ja, ik, vind, ik vind het eigenlijk complete onzin. Ik ben momenteel zo ziek als een hond. Ik heb het afgelopen weekend, dat hele weekend, op mijn bed gelegen. Ik ben momenteel met de vrachtwagen achteruit aan het rijden. Als ik afgelopen maandag naar mijn huisarts was gegaan... Dan, uh, dan hadden ze meteen tegen me gezegd van... nou, blijf maar even lekker een beetje thuis en ga maar uitzieken. Ja. En mijn werkgever is ook niet de allerbeste... Die is ook niet degene die waarvan je zegt, nou, daar ging je over van me door. Hmm. Ik heb toch nog een, een hmm. andere werkgever gevonden. Dus eigenlijk heb ik al een andere baan. Ja, ja. En toch heb ik gewoon aan het werk en ik ja. krijg helemaal niks voor terug. Ja, dus ondertussen ben je nog steeds achteruit aan het rijden trouwens. Ik of, ben of, of? Ja, nu niet. Ik heb, net, ik heb net de auto uitgezet. Ongelukkig gelukkig. Maar nee. ik, ben, ik ben gewoon aan het werk. Ik ben uh, als ik zelfs, volgens mij als ik vanavond naar de huisarts gaan, dan zegt de dat je moet het lekker gaan uitzieken. Volgens mij is het gewoon een mentaliteit ding. En uh, je kan mij uh, morgen 100 euro geven omdat ik dom aan blijven werken. Ja. Boeiend. Ik, ik, dat is gewoon mijn mentaliteit. Jij zegt de mentaliteit moet zijn, je komt naar je werk... of je moet inderdaad uh, heel erg, uh, heel erg uh, op bed liggen. Dat, dat, dat zeg je. Nou ja, je, de, de werkgever heeft rechten en plichten... en de werknemer heeft rechten en plichten. En waar mogelijk moet de werknemer uh, in mijn uh, uh, inziens... Ja. Zich uh, actief inzetten om het werk te verrichten. En de ja. werkgever moet het werk op een normale en redelijke manier belonen. Je punt is duidelijk, en... Cornee. Ja, dankjewel. Oh. Merci en succes op de weg, zou ik erbij zeggen. André Jansen uit Amsterdam. Gewoon, meneer. Dag, André Jansen. Vertel. Ja, ik heb een reactie op de uitzending. Ik vind het allemaal flauwekul wat er gepresenteerd wordt. Ja. U moet gewoon voorstellen om geen bedrijfsgetintes meer te exporteren. Gewoon de, de mensen met de boterhammen in de na naar het werk toe, ja. in het rommeltje, dan kunnen ze kopen wat ze willen. En wat daarmee bespaard wordt in de bedrijfskantines, kan bij het loon opgesteld worden. Oké, okay. sluit de kantines en de lunch gewoon zelf meenemen, dat is het uh, betoog. Ik ga terug naar Lenneke Vaandrager, zij is nog aan de lijn. Heb je iets gehoord, Lenneke, waarvan je zegt, dit moet ik kwijt? Nou ja, op zich wat ik, wat ik interessant vind is dat hier mensen allerlei ideeën aandragen. Mm. Uh, werknemers dus zelf allerlei ideeën hebben, ook over hoe het beter kan. En daar moet heel goed naar geluisterd worden, want daar zitten vaak heel interessante oplossingen bij. Net zoals dat idee net over die uh, bedrijfskantine. Dan denk ik van, hé, hey, als je met elkaar op die manier oplossingen kunt bedenken, waardoor je het beter kunt functioneren, blijft dat heel interessant. En ja. soms zijn dat ideeën die niet zo snel bedacht worden door een werkgever zelf, maar die een... Uh, je ja. dan toch uh, kijk naar hoe de zorg georganiseerd wordt als mensen dat zelf gaan invullen. Ja. En daar meer de regie in hand krijgen is het leuker werken en gezonder werken en goedkoper. Uh, en er is veel meer dat je zelf die zeggenschap hebt over het werk. Misschien toch eens een idee een ton neerzetten bij de kantine. Dat mensen daar als werknemer eens wat in kunnen, in kunnen ja. doen of een taak voor de ondernemingsraad. Nou ja, uh, in ieder geval ook dat, dat uh, een, een werkgever daar ook serieus in geïnteresseerd is. Ja. En er zijn allerlei manieren voor... Om dat goed te inventariseren bij mensen. En daar komen hele boeiende ideeën en oplossingen uit, waardoor het werk leuker, gezonder en. Uh, en uiteindelijk ook geld oplevert. Oké, okay. en tot die tijd blijft avondspits altijd uw vraagbaak. Eh, en ook u, de ideeënbus wou ik, wou ik zeggen. Lenneke Vaandrager, hoofddocent Gezondheid in, in Wageningen, zeer bedankt. Niels Boer zegt mij nog, de krom maakt zich gemakkelijk vanaf. Die tisten uit het basispakket en verantwoording bij de werkgever leggen. Eh, mensen, mensen helpen, die moeten ook willen. En eh, Hommers Online zegt, cadeaus geven is inderdaad waanzin. Maar Ben van mening dat het wel werkt. En Kingwas zegt mij: het idee klinkt raar. Maar is oud bij werkgevers. Sligo zegt hij al sinds een decennium de praktijk. En gebleken effectief als extra drempel. U kunt meer Twitter's bekijken. Tweets op twitter.com. Hashtag eh, Eerdmans of hashtag WNL. We zijn er doorheen vanavond. U gaat zometeen luisteren. Weer op deze mooie zender Radio 1 naar Kunststof. Regisseur Boris Pavel Konen is daar eh, te gast. Morgenochtend is het weer goed wakker worden met WNL op Nederland 1. En daar is eh, Etienne Glebeck te gast over het portret De Hand van Klaus en Charles Groenhuizen... Is bij vandaag de dag. Hij geeft morgenochtend zijn visie op hoe het toch kan dat Romney zo voor begint te liggen op Obama. Vanaf 7 uur dus te zien op Nederland 1. Morgenavond, een nieuwe avondspits. Wij spreken u heel graag. Tot dan. 20 jaar OVT. Today, the majority of South Africa black and white. Recognize that apartheid has no future. Yeah.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 Van Sophie Zeilstra, nu ook te koop bij Bruna. Dit is Radio 1.